6 uur. NPO Radio 1. Met Winger Hemmer. Goedenavond. Opnieuw gaat de Partij van de Arbeid van koers veranderen. Ze gaan linksaf in de hoop en verwachting... daar het heil of de genezing te vinden. Hoe kansrijk is die nieuwste vernieuwingspoging? Dat zo dadelijk in het debat op rechts WNL Opiniemakers... met aan het roer opiniemaker Sip Vinia. Nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Ember Bransen. Inspecteurs van de OPCW hebben in het Syrische Douma materiaal verzameld op een plek die twee weken geleden zou zijn bestookt met chemische wapens. Dat materiaal zal in het laboratorium in Rijswijk worden onderzocht, waar duidelijk moet worden of er inderdaad chemische wapens zijn ingezet. De inspecteurs waren vorige week zaterdag al in Damaskus, maar kregen ondanks meerdere toezeggingen toen geen toestemming om door te reizen naar Douma. Het Syrische leger ontkent dat het chemische wapens heeft gebruikt bij het offensief tegen de rebellen in Douma. Daarbij vielen twee weken geleden tientallen doden. Over de hele wereld wordt geschokt gereageerd op de plotselinge dood... van DJ Avicii. De Zweed, die eigenlijk Tim Berkling heet... Ze overleed gisteravond in Oman, waar hij op vakantie was met vrienden. De 28-jarige dj trad al een paar jaar niet meer op. Hij had gezondheidsproblemen, onder meer door overmatig drankgebruik. Contact met correspondent Dirk Evers. Dirk, hoe wordt er in Zweden zijn eigen land gereageerd op Avicis dood? Uh, geschokt en uh, mensen komen spontaan samen. Dat hebben we net nog gehad in Stockholm op het uh, grote plein, Sergelsdork waar jongeren hadden opgeroepen via Facebook om samen te komen. Daar waren 3500 mensen volgens de politie samen... die een minuut stilte hielden en, uh, en die ook toespraken hielden. Gisteravond al in discotheken in Stockholm een minuut stilte gehouden. Uh, de premier van Zweden zei gisteren al, Stefan Löfven... we hebben een van de grootste muzikale wat hij noemt wonderen van Zweden... uit de recente tijd uh, verloren... Ook uit de, de koninklijke familie van Zweden. Eh, prins Karl Filip broer van kroonprinses Victoria. Hij had Avicii bij zich op het huwelijksfeest. En hij zegt dat eh, hij en zijn vrouw met groot verdriet het nieuws hebben vernomen. Eh, en Avicii heeft onze bruiloft onvergetelijk gemaakt. Je bent veel te vroeg... Gegaan, schrijven zij. Ja, grote impact dus. In Zweden ook, logisch. Is er al wat bekend over de doodsoorzaak? Ja, de Zweedse politie zegt: wij beschikken over alle informatie, wij weten wat er gebeurd is in Omaan. Maar wij geven niets vrij aan de media. En we weten intussen dat de familie in een bericht heeft gezegd... dat ze helemaal kapot is van wat er gebeurd is. En zij vragen ook dat men niet speculeert over wat er gebeurd is... de doodsoorzaak en zo verder. Maar blijkbaar is het dus wel bekend. De politie zegt ook nog dat er geen sprake is van een misdrijf. Oké, okay, duidelijk. Dirk Evers, dank je wel. Filmactrice Natalie Portman heeft zich de woede op de hals gehaald van Israël. Portman had een prijs gekregen omdat ze een in inspiratie voor Joden wordt genoemd. Maar de Amerikaanse Israëlische Portman weigert hem op te halen... vanwege het Palestijnenbeleid van Israël. Tegen de gewoonte viert de Britse koningin Elizabeth haar verjaardag vandaag in het openbaar. Ze is 92 geworden. Ze is de oudste en langst regerende vorst ter wereld. Vanavond is ze bij een speciaal concert in de Royal Albert Hall in Londen. Met artiesten als Kylie Minogue en Sting. En in het zuiden van Peru zijn twee Duitse toeristen om het leven gekomen bij een busongeluk. Tien mensen raakten gewond. De Duitsers waren op weg naar de Colca-vallei. Een plek die erg in trek is bij toeristen. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus van de weg en reed het ravijn in. Het NOS-journaal. Twee bestuurders van politiebond ANPV worden verdacht van fraude. Ze zouden voor tienduizenden euro's hebben geschommeld met subsidies en declaraties. Eén van hen zou de voorzitter van de ANPV zijn. Hij zit al maanden ziek thuis. Aan de telefoon heb ik waarnemend voorzitter van de ANPV, Hans Schones. Uh, meneer Schones, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat dacht u toen u dat nieuws hoorde? Nou, toen ik vanmorgen de kranten opensloeg, eh, was ik geschokt. Voor het, alles wat er opgesomd was: gesjoegel met politiegelden, belangenverstrengeling, witwassen, subsidies in eigen zak gestoken zijn. Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik las. Ja, dat is een, een hele waslijst. Is u nooit iets raars opgevallen? Nou, wij wisten dat er een onderzoek liep van de Rijksse in 2017. <hijen> wij wisten in ieder geval niet wat de onderzoeksopdracht was wat het onderzoek feitelijk inhield en welke conclusies getrokken zijn. En als de conclusies die hier nu opgezond zijn in de pers... als die juist zijn, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dus een extern onderzoek is er toen gedaan. Het is een onderzoek van de Rijkssociërge geweest. En dat is nu afgerond inmiddels. En het ligt nu bij het Openbaar Ministerie in Den Haag... voor een nadere beoordeling. Ja. Wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen? Nou, alle regels die er intern zijn, die worden nog uh, aangescherpt. Uh, en wij zorgen in ieder geval dat uh, de processen die wij hebben... dat die uh, nog inzichtelijker en transparanter uh, worden. Dit hoort niet, dit mag niet en dit kan niet. Hans Schoon is waarnemend voorzitter van de ANPV. Dank u wel voor uw reactie. In Italië is een onderzoek gestart... naar de dood van een zeldzame bruine beer in de Appenijnen. De Marsicaanse beer overleed deze week bij een vangactie door onderzoekers. De wetenschappers wilden het dier een halsband geven om het te kunnen volgen... maar het dier overleefde de verdoving niet. En volgens de Italiaanse media hadden de onderzoekers ook nog eens... de verkeerde beer te pakken. Het Wereld Natuurfonds heeft geschokt gereageerd. Er zijn nog maar zo'n 50 Marsicaanse bruine beren in leven. Het weer tot slot, het blijft droog en het is vrij zonnig. Het is 16 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in Limburg. Vanavond en vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Morgen begint zomers met maximaal 26 graden. Later op de dag neemt de kans op buien met onweer toe. En vanaf maandag wisselvallig en slechts een graad of 14. Paula morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check AnyCoinDirect.eu In de Tweede Wereldoorlog werd Den Helder een spookstad. Van alle Nederlandse steden het meest gebombardeerd. Eerst door de Duitsers, daarna door de geallieerden. Hele wijken werden geëvacueerd... In andere tijden het verhaal van de kinderen van toen. Andere tijden vanavond, 10 voor half 10, NPO 2. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies, anycoindirect.eu. Bij een pak draag je geen zeiljeck. Sleutels zitten niet in je broekzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No-shirt, premium invisible underwear. Check no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 Opiniemakers. Met Wieger Hemmert en opiniemaker Siep Winia. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond tussen 6 en 7 zijn we er... om te praten, om te debatteren over de kwesties van deze tijd. En dan gaat het ook hierover. Ik haal er experts bij, ik praat met mensen... ik kijk in het buitenland wat voor voorbeelden er zijn... En dan kan je ook weer ja, kleur op de wangen terugbrengen. Ja, kleur op de wangen door een ruk naar links. Opnieuw een koersverandering voor de Partij van de Arbeid. Misschien een krachtig gebaar, maar waarheen leidt de weg? Waar staat die partij nog voor? En wat is de toekomst van de sociaaldemocratie? Toch een van de pijlers onder onze huidige maatschappij. En de jeugd? De jeugd leest steeds minder en beweegt slechter. Allang fase 1 of geen reden tot paniek. We hebben het erover met de volgende gasten. Uit Berlijn, jurist en publicist Sietske Bersma. Want ja, daar woont u. Ja. Gaan we het zo daar nog even over hebben. Want er was deze week wel degelijk nieuws uit Berlijn. Uh, kritisch PvdA-lid, mag ik u zo noemen, Jaap Talenburg. Buitengewoon kritisch PvdA-lid. Ja, maar goed, uh, ik zet ook even een streep onder PvdA-lid. Want dat nog steeds. Dat nog steeds. Kijk, heel fijn. Opiniemaker is journalist van Els4 Weekblad, Sieb Winia. Uh, ik moest vandaag even terugdenken aan de vorige keer dat u opiniemaker was. Want toen hadden we nog eventjes contact... Zo was het echt met de ijsmeester van Jesper. Ja, ja, dat is waar. Ja, ik dacht even dat hij dat nu ging uitzenden. Nee, nee, dat is, een... nee, nee, dat is waar. Nee. Dus dat, dat kan betekenen dat het heel lang geleden is dat ik hier was. valt nogal mee. Nee, het is vrij... Laat in de winter hadden we nog uh, ijs en schaatsijs ook. En uh, uh, ja, nu hebben we zomer in het voorjaar, geloof ik. Ja, we zijn van de winter ja. in de zomer gegaan. Zo snel Klaar. kan het zijn. Ja. Dan geniet u daarvan, Sietke Bergensma? Ja, heerlijk. Ja. We ja. hebben het ook heel koud gehad in Berlijn, dus... Uh... Oh. Ja, ook niet geschaatst. Want dat doen ze daar niet zo. nee Het kan, maar nee, het wordt niet aangemoedigd. Nee. Jaap Stalenburg, uh, u houdt van de winter, weet ik. Want u bent een groot schaatsman. Uh, en ook van de zomer, kan ik me voorstellen. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind. Wat uh, willen van Aad natuurlijk ook. Ik, he? heb ja. al de, ik heb al de eerste klassiekers uh, journalistiek mogen meemaken. Dat is voor mij altijd een teken dat de zomer begint. Maar het was ook een fantastische winter. Met voor mij het hoogtepunt toch wel in dat, uh, dat Olympisch Stadion, die koolste banen. Dus, dat was echt weer het ouderwetse schaatsgevoel. Wat, wat, uh, wat jij niet kent, maar zie wel uit de jaren 60 en 70. Ja, dat ging dat Gezinnen wel. Dat <laughs> gezinnen er gewoon bezig waren. Oh, overigens schaatsen. kan ik je meedelen dat is bijna het bijna. Lukt bij Luik, Basternak en waarschijnlijk morgen gewoon gaat regenen. Ja? Ja, zoals het hoort. Hè? Daar wat nu, ja, als we nu toch het weer hebben... Ik, vorig jaar sneeuwde het bij Luik, en bij de start. Toen hebben we allemaal nog... Ja, je moet ook nog aanschaffen. Nou, volgens mij heb ik nieuws, want om half zeven... ik kijk even naar de regisseur, want dan schuift toch gewoon ook... het weer weer aan, hè? in een, ja, Marco Verhoef, of ik weet niet precies wie... maar die gaat ons dan uh, zeggen wat het gaat worden. Volgens mij maakt inderdaad de temperatuur een flinke duikeling uh, de komende week. Uh, ik zei al, we gaan toch nog even naar uh, Berlijn, uw stad, Sietzkebergsma. Mm. Uh, preciezer, uw wijk kwam deze week in het nieuws. En wel om de volgende reden. <truimertijd> Ja, wat gebeurt hier? Een Israëli draagt in de wijk Prenslauerberg een keppeltje... om te kijken wat de reacties zouden zijn. Er komt een reactie, een mishandeling, met een riem... door een 19 jarige Arabier, een zogenoemde Syrische vluchteling. Ik kon de nacht niet slapen, omdat ik een beetje schmerzen had. Maar het is er zo zelig en niet... Fysiek. Het is meer mentaal dan fysiek, zegt dus het slachtoffer. Mm -hmm. ja, het, is, het is uw wijk geweest. Hoe is daar in uw wijk gereageerd op, op dit nieuws? Nou, in de wijk uh, heb ik niet zozeer de reacties gepeld. Uh, het, het, het is een familiebuurtje. Hè? Er, er gebeuren in ieder geval nooit dat soort dingen. Dus je kan je wel voorstellen dat het wel, wat, dat het, wel het gesprek van de dag is geweest uh, op straat. Op bij de Helmotsplats. Het is 200 meter van mijn huis. Uh, er spelen veel kinderen, ook tot s'avonds laat. Het was ook volgens mij aan het begin van de avond dat het mm. gebeurde. Dus ja, het geeft wel te denken van... Um, he, is het veilig? Waarom lopen die jongens daar rond? Uh, wat zoeken die daar? Mag je een vraag maar... stellen? ja uh, ik, uh, ik vind het wel eens leuk om dat Nederlands Dagblad te lezen. Want daar lees je verhalen die je in andere kranten niet leest. En daar heb ik een uitgebreid verhaal gelezen over de ontzettende zorg. Over het antisemitisme op de schoolpleinen. Ja, dat, ik, ik dacht ook van we komen misschien nog, uh, nog toe om daar eventjes op, uh, op, op in te springen. Want het is, het is een voorval wat natuurlijk heel hard op de verbeelding spreekt. Een jongen wordt zomaar aangevallen met uh. een riem. Het ziet er gewoon heel naar uit. Ja. Vreselijk. Uh, Jude is weer een scheldwoord in Duitsland. Hè? Ja. Ja, maar, maar er zijn dus vele vormen van antisemitisme in Berlijn op het moment. Die, zijn, die worden ook onderzocht. Er wordt ook, dus er, je hebt het Rias bijvoorbeeld. Daar worden meldingen gedaan. Dat is dus apart nog van de, van de, van de politie. En die hebben dit jaar... Uh, of dat was trouwens de dag na dit voorval... kwamen naar buiten met nieuwe cijfers... dat er 947 voorvallen zijn geweest in, in Berlijn alleen. Hè. Dus antisemi uh, antisemitische aanvallen, bedreigingen, uh, allerlei vormen. Uh, en dat zijn inderdaad ook... Ja, Problemen op school waar kinderen worden weggepest. Joodse kinderen door... Dat is vrij heftig. Even de Duitse, aantal, ja. de Duitse ja. minister van Justitie zei vandaag... Ja. Het, het Antisemitisme van, weer weer weer, is weer sociaal aanvaardbaar, zegt hij. Het is ja, uh, Salon nee. Veetje heeft ja. ze gezegd en uh, een, een, een oorzaak daarvan, laat ik het even letterlijk zeggen, een oorzaak daarvan is de vluchtelingenstroom. Ja, maar daar dus heeft ze iets aan toegevoegd. Het... Laten we dat dan wel ook benoemen. Ze heeft ook gezegd dat in Duitsland serieus moet worden onderzocht mm. om bij dit soort uh, antisemitisch geweld mm. uh, vluchtelingen retour te kunnen sturen. Nee, maar laten nou, nou, we beginnen. Sietke Bergsma en dan niet. Om te beginnen moet je eerst dan benoemen... wat precies, wat precies dat antisemitisme is. Je kan zeggen van... we gaan, we gaan consequenties verbinden aan, aan uh, gedrag... al dan niet van vluchtelingen... al dan niet van uh, extreemrechts... of andere uh, aanvallers of uh, daders. Dan... dan dan kun je een beeld schetsen van waar het probleem zit. En tot nu toe is gewoon... Het, de code waarin gesproken wordt... is toch nog veel van... Nou, je hebt, je hebt zeg maar, extreem rechts antisemitisme... Ja. en je hebt antisemitisme in alle vormen die wij veroordelen. Dus dat wordt een soort... Er is een soort van code eigenlijk waarin wordt gezegd van we kunnen niet benoemen dat het ook islamitisch, hè, dat het ook islamitisch uh, fundament heeft, zeg maar in de, in de samenleving. Dat, dat het echt verankerd is zeg maar, in de islamitische gemeenschap. Opiniemaker uh, Sivinia en uh, Merkel heeft zich ook uitgesproken tegen dat antisemitisch geweld. Die zegt, ja, daartegen moet krachtig en vastberaden opgetreden worden. Wat, wat, wat bedoelt ze daar precies mee? Nou ja, dat, dat, dat is de Duitse antenne sinds 1945 ja. natuurlijk, die, die ja. zijn hier herhaald. En dat is uh, het, nooit meer Holocaust, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dat is ook natuurlijk wat hier speelt: de Wieschafendas, de, de, de, de, de, de, dus de, de ruimhartige asielpolitiek van Merkel, die, die weliswaar gedeeltelijk is teruggedraaid. Die is deels ingegeven door de trauma's van, van, mm. uh, van 39-45. Ja. Dus dat is de tragiek van, dit, van deze gebeurtenis. Ja, ja. Het is natuurlijk misschien niet het grootste incident op dit vlak... wat we hebben meegemaakt. Nee. Maar dat uitgerekend iemand die, uh, die vanwege uh, de, de, de, de welkomstpolitiek... van Duitsland, van Merkel, in Duitsland verkeert... zich keert tegen een Joden. Iemand die zichtbaar Jood is in de Duitse hoofdstad. Je ziet nu dat, dat zeg, de, de, de, de relatie tussen de vluchtelingenpolitiek... Die natuurlijk heel ja, precair is. Hè. Dus, of de, die, die politiek wordt toch wel gezien... als, als links. En, en er is enorm veel weerstand tegen. En inderdaad die erfzonde... bij wijze van spreken van Duitsland. Je ziet dat dat enorm op gespannen voet staat... met elkaar nu. dat bot, ja. hè, dus maar, dit, maar, ik, maar ik zie, maar ik zie een kanten. trendbreuk toch hoor. Eh, want het mag zo zijn... dat het op een zichtige manier gebeurt. En dat, eh, dat er niet een een op een relatie... wordt gelegd tegen het, de nieuwe golven... van antisemitisme. En de komst van... Arabische immigranten, uh, uh, Islamitische immigranten. Maar uh, uh, twee jaar geleden zou het überhaupt niet gezegd zijn. Ja, want uh, hebt u daar misschien, uh, want u hebt daar iets meegenomen. Hebt u daar uh, dat plat? Zouden we dat ook een? een trendbreuk kunnen noemen. Uh, dit blad zelf ook. Dit heet uh, Tissies Eindbliek. Dat is, dat is eigenlijk een website. Uh, ook Media Miek is, is dat gewoon interessant. Dan die website die bestaat sinds een jaar of drie, vier. Maar die was zodanig succes. Een beetje aan de rechterkant van het spectrum. Ja. Uh, zeker van Duitse begrippen. En uh, die is zodanig succes dat een uitgever... begonnen is met het... Uh, in een maandplatform uitgeven van dingen op de website staan. Maar goed, dat is... Uh, maar die ja. maken ook, voor... ook meldingen inderdaad van en daar wijs ik dan in dit uh, geval ja, uh, op. Het, het, mijn nummer, dat, staat, dat heet afstand de Kloegen. Ah. En dat gaat over een, een, een petitie die is in, in maart opgesteld en dat, uh, door een mevrouw die vroeger bij de groenen zat en later bij de CDU. Uh, Vera en, Langsveld. Uh, zo is dat, ja. Vera Langsveld. En die, maar er zijn allerlei... Prominenten, uh, merendeel was wel bekend als kritischer op zich van Merkel, zou je kunnen zeggen, uh, maar niet iedereen. Uh, het zijn inmiddels uh, iets van 150.000 uh, handtekeningen daaronder. En zowel met die petitie. Ook van journalisten, de wetenschappers, intellectuelen. Uh, uh, ja. Maar ja, opvallend veel, uh, zou je kunnen zeggen. intellectuelen die altijd. wetenschappers die altijd bang waren. om zich te voegen. in, in, uh, in verband te worden gebracht. zelfs met de AFD. Je zou kunnen zeggen dat dit de AFD. dus de grootste oppositiepartij in Duitsland. Uh, de meest rechtse partij quasi. In Duits, voor Duitse begrippen zeker. Uh, die men daar sinds 1945, 1948 heeft gehad. Uh, en deze mensen die zeggen ruwweg hetzelfde, wat AFD, wat punt van. Uh, van immigratiepolitiek. Ze zijn veel te ver doorgeschoten, zeggen ze. Dat, dat ja, moet een eind aan komen. Het aan zijn maar ja. 33 ja. woorden, hè? dus die verklaring is ja, heel ja. kort. Dat hebben ze expres ook zo gedaan. Dus dit, dit staat kan eigenlijk... ik, iedereen die een petitie wil maken, ja. kan ik aanraden. Ja, om die ze kort het is Ja, heel slim. <laughs> ja. Het is heel slim. Uh, mensen lezen het snel. Het, er staat weinig in wat je, waar je op kan schieten. Het is, het is eigenlijk gewoon alleen maar... we willen graag dat er een, een, een uh, discussie op gang komt. En we willen dat de rechtsorde wordt hersteld. Ja, en dat uh, we vreedzaam uh, kunnen demonstreren tegen de politiek... Precies, die ze concentreren zich namelijk... op het illegale karakter van de immigratie. Ja. En dus Tietke Bertsma, ja. hoe betekenisvol is deze petitie? Nou, het, uh, toevallig zag ik dat er... Iemand had een, een soort van samenvatting gemaakt... van alle uh, reacties die er zijn op, op zijn gekomen in de media. Volgens mij waren het er honderden de afgelopen twee... Maanden zitten we inmiddels dan half, anderhalf maand. Ja. Dus er is zo ontzettend veel over geschreven. Ja. Uh, dus zowel van: dit is een hetze, dus een hetze, een, een opruim, en opruiing, um, en uh, kom eens met feiten enzovoort. Hè. Dus de, de, de reflexen die, die je kan verwachten, eigenlijk. Terwijl er ook ja, in het midden ook wel eens soort hele ja, geïnteresseerde reacties zijn: van nou ja, dit, dit zou toch wel eens een, een, een vergrote polarisatie kunnen gaan betekenen. En, of houdt het die tegen? Ik denk dat dit heel erg goed is tegen de polarisatie. Ja. Omdat het, want uh, u noemde dat uh, intellectuelen zijn. Maar ik heb ook in die lijst uh, filmmakers, kunstenaars, ja. dierenartsen. Ik bedoel, allerlei mensen um, uh, hebben, ze hebben dat getekend met hun naam er ook bij. Ja, het, het, zijn dus, het, het, het zijn dus, uit die anonimiteit. Het, het zijn hè? dus niet domme mensen zal ik maar zeggen. Nee, en dat, nee, nee, nee, en dat nee, nee. is normaal. Nee. zou ik ja. dat niet graag in de mond nemen. Nee. Maar in de Duitse setting ja. worden mensen die, die, mm. die maar iets kritisch willen zeggen over ja. het immigratiebeleid. Of, of, of zelfs maar de euro. Die ja, worden goed. zo weggezet. Die worden weggezet als domoren. Ja. Ja. Eh, die, die 70, 80 jaar geleden. Dus ossies, ja. ossies of ossies, fouten ja, En hier worden ja. ze kloek genoemd, Jaap ja, Ik zit gefascineerd te luisteren. Want het is een discussie die je op dit moment bijna over heel Europa ziet gaan. Want we komen er straks in de relatie met de Partij van Arbeid nog over te spreken. Wat er op dit moment in Denemarken zich aan de revolutie voltrekt. is wat dat betreft uh, bijna de praktische uitvoering van de... FN. Voor sociaal-democratische begrippen dan. Absoluut. Maar in Denemarken is het natuurlijk met name die elite... die daar de kloegen worden genoemd in Duitsland... dat zijn over het algemeen sociaaldemocraten. Nou, ik heb goed nieuws voor de luisteraar die denkt... Ja. daar wil ik wel meer over weten. Nou, daar komt je ook meer over te weten. Na half zeven gaan we uitgebreid praten over... wat er aan de hand is met de PvdA... wat er aan de hand is met de sociaaldemocratie. En ik beloof u, dan gaan we het ook hebben... over de Deense sociaaldemocraten. Waar u wel Een tipje van de sluier van ligt, Jaap Stalenburg. Nu, een andere kwestie van deze week. Want kinderen die worden opgeleid door moordmachines... die gevangen op video de keel doorsnijden. Kinderen die iedere dag in het kalifaat zijn, gehersenspoeld met een inkzwarte ideologie. Ook die kinderen hebben er recht op om naar Nederland te komen, vindt de kinderombudsman. Deze kinderen hebben van alles meegemaakt. Ze, zijn, uh, ze groeien niet op in een veilige situatie. En wij vinden dat de overheid deze kinderen uh, moet beschermen. En dat betekent dat ze een mogelijkheid moeten krijgen om naar Nederland te komen. Volgens de laatste schattingen van de AIVD bevinden zich zo'n 175 minderjarigen met één of twee Nederlandse ouders in het voormalige IS-gebied. Hoewel die ouders ons land verachten, hebben wij collectief zorgplicht. Vind dus ombudsvrouw Margriete Kalverboer. Die hebben hun kinderen in gevaar gebracht, ze hebben ze blootgesteld aan een, aan een opvoeding die, die echt vanuit ons, uh, uh, uh, onze perceptie heel erg slecht is. Maar als een ouder verslaafd is hier in Nederland, dan zeggen we ook niet, jouw ouder is verslaafd, uh, we laten het kind maar stikken. Trouw schrijft deze week zijn commentaar, IS kind verdient meer steun van de regering. Het AD noteert vroeg of laat, zullen de kinderen uit het kalifaat toch hierheen komen. Of op Jalta. Rutte red onze kinderen uit het kalifaat. De premier wil er voorlopig niets van weten. Nog niet. We kunnen natuurlijk niet Nederlanders aan gevaar blootstellen... om vervolgens deze foute keuze van die ouders nu te helpen corrigeren. Daar naartoe gaan om mensen daar weg te halen is buitengewoon risicovol. Dus hoe zouden we dat moeten doen? Hoe ver rijk de verantwoordelijkheid van de staat voor kinderen van IS-strijders? En waarom legt een uitspraak van een kinderombudsman, vrouw... zoveel gewicht in de schaal? Sibinja, eerst dat eerste. Uh, onze kinderen, zo worden ze her en der genoemd. Hè? Voelt u dat ook zo? Ja, dat, uh, we kunnen er heel flink over doen, maar het zijn... Uh, Kinderen met een Nederlandse nationaliteit, of in ieder geval... Onder meer de Nederlandse nationaliteit. En daar moeten we serieuzer mee omgaan... dan in het verleden en in het recente verleden vaak gebeurd is. De nationaliteit is een hele serieus te nemen zaak. Uh, daarom moet je er ook niet te veel van weggeven, zou ik maar zeggen. Maar als je burgers hebt die Nederlands burgers zijn... we hebben niet voor niks overal ambassades... die Nederlanders helpen in het buitenland. En dat geldt ook voor kinderen. Ja, daar op dit moment geen ambassade, hè? Nee, nee, nee. nee maar goed, maar het gaat mij even over... de, de puur staatsrechtelijke ja. of burgerrechtelijke aangelegenheid... dat de uh, die, die heeft een sociaal contract met zijn. Burgers En dat, heet, dat komt erop neer dat, ze, uh, dat Nederlandse burgers in het buitenland in de problemen gekomen. Uh, zeker als dat niet door eigen toedoen is. Die moeten gered worden of geholpen worden in ieder geval. En dat moet de, in dit geval terug. De mate waarin je dat doet is de een kwestie van. Moeten wij uitrukken om die kampen leeg te halen? Daar kun je over, over, over reden twisten. Uh, moeten die kinderen, want het zijn Nederlandse kinderen uiteindelijk. Want een Nederlands paspoort, Sietzke maar terug worden gehaald? Nou, Het is een zeldzaamheid, maar ik ben het eigenlijk nu met, met premier Rutte eens. Dat dat geen goed idee is. Uh, meneer Winia schetst een beetje het beeld van uh, de Nederlander in nood in het buitenland. Natuurlijk zijn er ontzettend veel uh, uh, uh, uh, uh, ja, manieren waarop dat zo zou zijn. Maar ik vind dat er zitten zoveel haken en ogen aan, dit, uh, aan, aan, aan deze vraag. Die eigenlijk niet eens een vraag is: van, moeten we dit wel doen? Wat zijn de belangrijkste is, haken en ogen? De, nou ja, dat, dat de kinderen getraumatiseerd zijn. Die, die, die, die zijn daar niet. Het is niet zomaar iets. Die hebben vreselijke dingen gezien, uh, terreur. Uh, uh, ja, ik, je kunt dat niet forsen. Dat krijg je niet zomaar weer rechtgezet. En ik Maar één want... dingetje. Natuurlijk is dat een dilemma. Ja. De kans dat zij daar in die kampen, doorgaans de Koerdische kampen... Hmm. Uh, dat zij daar... Uh, worden, uh, worden geholpen... Uh, medische, uh, psychiatrische yeah. zorg krijgen. Uh, geen onderwijs. Zo sprak ook de kinderombudsvrouw erover. Van, nou, ze krijgen je... daar niet de geestelijke zorg... die ze nodig hebben. Ik bedoel, het klinkt heel erg als een overheidsfolder. Dus natuurlijk krijgen ze daar niet de zorg die ze nodig hebben. Die mensen zijn daar naartoe gegaan... omdat ze ons land terug hebben toegekeerd. En ze hebben daar hun kinderen mee naartoe genomen. Dat is een enorme... Ja, als, brug, sommigen zijn daar zelfs geboven. Ja. Maar als, met, als ze hier terugkomen... Ook, zijn en... ze ook een probleem van de Nederlandse staat... en de Nederlandse ja. staatsveiligheid? Ja. En dat is, behalve het en... feit dat er dat ja. een recht is, zal maar zeggen... dat de staat hier een plicht ja. heeft... Is, maar, uh, heeft de staat er ook belang bij. Om de rest van de Nederlandse bevolking veiligheid te bieden. En dat wordt precies. meer geboden. Door ze, door ze uh, onder, onder de loep te nemen. dan ze daar onder nog... de loep te nemen. Maar je kan ze niet eeuwig onder de loep nemen. Je kunt ze niet eeuwig nee. in de gaten houden. Bovendien is het het verdrag. Waar de kinderombudsvrouw het vrouw zich op beroept. Het gaat over rechten. Maar je rechten zijn altijd in botsing met elkaar. Je kan dan zeggen. van Een kind heeft recht op veiligheid. En gezondheid. En een goed leven. Maar een kind heeft ook recht op ouders. En dat recht gaat straks wel. Dat zul je gaan zien. Als die kinderen hier zijn. Dan willen die moeders ook. En, de vader dan krijg je de en dan komt dat recht ineens weer naar boven te ja. rijden. Hé, hey, maar wacht eens even. Dat is ook in hun Het belang. Het is niet simpel, maar sommige even... dingen wegen iets meer door Ja, dan, maar er wordt... Dat, ja, maar nu hebben we het erover. Hè? Maar er wordt dus niet op dit niveau over gepraat. Er wordt gedaan alsof de feiten er niet toe doen. Alsof, het niet, alsof we kunnen niet verder kijken dan, dan vijf jaar of zo. Weet je? Dat, is, dat moet je juist met dit soort dingen wel doen. Ja, Stalenburg, het is een explosief speelveld... waar allerlei rechten met elkaar botsen. Aan welk recht hecht u Ja, het ja ik, ben, ik ben even puur praktisch. A, zou ik me, zou ik me, kan ik me nauwelijks voorstellen... hoe je die kinderen daar weg zou, moet, zou kunnen halen. Want een deel van die kampen... kijk, die Koerdische kampen zijn redelijk bereikbaar. Maar er liggen ook kampen... Uh, in. IS-gebied waar je... Volgens ja. mij op dit moment. Als ik Harold Wormbos moet geloven, die heeft erover getwitterd, die zit in Syrië of. Ja, ja, ja. ja, precies, die zegt: van, dat, kan, dat kan technisch, zou dat kunnen. Technisch nee, nee, nee. Het, het, zijn, het, is, het is zelfs vrij simpel. Kijk, die Koerden. Die nou, zijn, simpel, die, die worden, ja, nee, dat is vrij simpel. Die, Koerden, die, die die hebben problemen, die worden aangevallen door alles en iedereen. De Turken voorop. Die zijn we wat graag deze, zal ik maar zeggen, ballast kwijt. Als wij ons melden bij die Koerdische kampen. Ik zeg niet dat we er blij mee moeten zijn ja. of zo. Maar dat is niet zo dat het een zaak is Maar goed, dan gaan we door. Over rechten. Halen we die kinderen dus naar Nederland. Dan krijg je meteen een discussie over gezinshereniging. Nou, dan, ja, eneens, dan haal je ook weer een ja. probleem extra ja. Ja. naar binnen. Want je moet luisteren naar wat mensen zeggen. Zij zegt ook, ik wil een oplossing voor alle kinderen... die vastzitten in een leven waarvoor ze niet gekozen hebben. Dat is... Dat is dan kun je, nou, ja, dan weet ik nog wel een paar. Bovendien kan ik bedoel, ik het, wil ik het ik kinderen... Heb ook, ik, bedoel, ja. ik heb ook niet gekozen. Nee, maar ik kan nee, het, het kinderen nog verder... Maar... Ik kan al verder gaan zien wat het definiëren van kinderen betreft. Want we hebben het over rechten. Kijk, de IVD heeft vorig jaar in de jaarlijkse rapportage... ook gewaarschuwd voor kinderen... zeg maar in de leeftijd tussen pakweg 12 en 16... Mm -hmm. die gewoon uh, wat die al eigenlijk al een soort basisopleiding terrorisme hebben gehad. En die heel bewust uh, terug worden gebracht in de Nederlandse samenleving om, om god weet wat voor taak uit te voeren. Sivinia, ik wil nog één ander ding weten hierover. Uh, D66 in ChristenUnie uh, die, die, die pleiten er eigenlijk wel voor. Die voelen ervoor om die kinderen terug te halen. VVD en CDA toch zeker niet. Gaat dit een splijtzaam uh, vormen in het kabinet? Nou, dat kan, maar het, het, kijk, er is geen groot gelijk op dit punt. In die nee. zin. Ik, heb, ik zit ook niet te wachten op de komst nou. van, van die kleine terroristjes in SP. Maar het is wel zo, als ze toch komen, als ze toch verplichtingen hebben... Ja, is raar, dan zo. is het maar beter om ze snel te laten komen... en ze een beetje te laten heropvoeden of zo. Ja, ik zei al, zo dadelijk gaan we het uitgebreid hebben over de PVDA. Kan ons heel erg leuk worden hier aan tafel. De rechtse tafel van WNL Opiniemarkers, om het over zo'n mooi linksonderwerp te hebben. Nu eerst het nieuws, gelezen door Freddy van Tijn. NPO Radio 1. In Amsterdam zijn de ruiten ingegooid op een adres waar een rechtsradicale groepering bijeenkomt. De daders zijn volgens lokale omroep AT5 tegenstanders van die groepering, het identitair verzet. Leden van die groep zitten in het huis uit protest tegen een andere groep, We Are Here. Dat zijn vreemdelingen zonder reispapieren die in dezelfde straat zo'n twintig woningen hebben gekraakt. Het blok met de gekraakte woningen moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Inspecteurs van de organisatie voor het verbod op chemische wapens hebben onderzoek gedaan in Syrië. Ze hebben materiaal verzameld in Douma. Daar vielen twee weken geleden tientallen doden bij een aanval van het leger op rebellen. Het Syrische leger ontkent dat het daarbij chemische wapens heeft gebruikt. En in Stockholm zijn duizenden mensen bijeen om dj Avicii te herdenken. De top-dj die gisteren onverwacht in Oman overleed kwam uit Zweden. De fans van Avicii hielden een moment stilte, ze draaiden zijn muziek. De dj was 28 jaar, de politie in Oman zegt dat er geen verdachte omstandigheden zijn bij zijn dood... Wat er is gebeurd, wordt niet bekendgemaakt. Ik zei dat uh, voor het weer zou aanschuiven Marco Verhoef. Dat was een gok hoor. Peter Kuipers-Munneke is hier voor het uh, weer. En ja, we kwamen net tot de conclusie. Eigenlijk zijn we van, van de winter naar de zomer gegaan. Gaan we dan komende week echt kennis maken met de uh, lente? Ja, dat gaat op en top uh, gebeuren. Want de gemiddelde temperatuur in uh, april die is zo'n 15, 16 graden overdag. En dat is eigenlijk precies wat er vanaf maandag... Uh, tot uh, nou ja, uh, de komende week op het programma staat. Nee. Maar vanavond niet. En morgen ook niet. Want het is heel warm in het land geweest ja. vandaag. Uh, althans in grote delen van het land. In de wadden is het, op de wadden is het nu nog maar zo'n 15, 16 graden. Maar zo. de zon schijnt er tenminste. En ook vannacht is het helder. Uh, temperatuur daalt naar zo'n 9 graden in het noorden... tot zo'n 12, 14 graden in het zuiden van het land. En morgen wordt het opnieuw zo'n uh, mooie dag als vandaag. Temperatuur uh, met veel zon stijgt naar zo'n 19 graden in het noorden... tot zo'n 25 graden in het zuiden van het like land. En met Luikbastenaken Luik? Willen willen siepen en ik graag weten. Luikbastenaken <laughs> Luik. Ja, die gaat, uh, als, ze gaan in ieder geval beginnen met mooi weer. Oké, okay, geen uh, zoals voor. Ja. Uh, nee, nee okay. absoluut. Het wordt een totaal andere editie dit jaar dan, uh, dan vorig jaar. Uh. Het is wel zo, dat geldt ook voor de Ardennen, maar ook voor Nederland... dat er smiddags flinke wolkenpartijen gaan ontstaan. En uh, daar zou het wel eens kortstondig uit kunnen gaan uh, hozen. Uh, uh. Ook met uh, hagel en onweer misschien daarbij. Uh, hoe dat precies zit op het traject, de luikbastenaken luik, dat weet ik niet. Maar voor Nederland weet ik wel dat uh, de grootste kans op die onweersbuien... in de loop van de middag is. En dan ook vooral in het midden-oosten en zuidoosten van het land. En daarna krijgen we dus echt een overgang naar een koeler weertype vanaf maandag. Eigenlijk heel gemiddeld. Hè? De lente, zoals jij, uh, waar jij misschien al een beetje op hoopte. Uh, met temperaturen van zo'n 13 tot uh, 15 graden overdag. <laughs> En, uh, en zo af en toe een bui. En, en het is natuurlijk ook koningsdag hè, ja. vrijdag. En um, ja, dat is moeilijk om daar nu al heel specifiek wat over te zeggen. Maar het heeft er wel alle schijn van dat die dat, dat, nou ja, wat lichtwisselvallige gematigde weertypen... ook doorzetten tot en met het einde van de week. In 28 juli, mijn verjaardag. <laughs> Klimatologisch gezien uh, is het dan warmer dan 20 graden. Dankjewel, Peter. Dit is WNL Opiniemakers met Ja, het is wat het weer. En het eh, fijn ook dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Kunt u nog doen tot 7 uur. U kunt ook meedoen met de uitzending via Twitter. Hashtag WNL. Of een bericht sturen via de NPO Radio 1-app. Ik pik er even één ding uit... Ik, nee, ik ga eerst tegen u zeggen wie hier nou aan mijn tafel zitten. Want als u net inschakelt, weet u dat nog niet. Sivinia, u bent opiniemaker. Jurist, publicist, Sietske Bergsma. Fijn dat u er bent. En Jaap Stadenburg, fijn ook dat u er bent. U bent kritisch PvdA-lid. Hoe kritisch, horen we zo dadelijk. Maar ik pik er één ding uit, uit het nieuws. Die krakers. En er komt dus een, een groep die zich verzet tegen We Are Here. Dat is die groep van uitgeprocedeerde uh, asielzoekers. Die daar in Amsterdam Watergraafsmeer gekraakt heeft. En dan in één keer is het hijza. Vuurwerk, worden ruiten ingegooid. Bent u daar verbaasd over, Sibinia? Uh, ik denk net iets anders hebben gehoord. Namelijk dat je hebt, dus die boeia hier, uh, mensen die al een jaar of vier, geloof ik, aan het ja. ronddolen zijn in Amsterdam, krakend ja. en wel. En uh, die hebben nu het, uh, sociale huurwoningen die geslapt gaan worden, uh, gekraakt. Daar is kennelijk een groepje die daar niks meer heeft met die illegalen, die illegale en kraken zijn. Uh, heeft zich daar gevestigd en die worden nu aangevallen. Zo bedoel ik het ook. Ja, ja. Nou, ja. Dan, dan, dan is er geen enkele twijfel meer over, over de toedracht. Ja. Uh, maar uh, het, het bevestigt, zou je kunnen zeggen, voor de zoveelste keer: dat mensen die het zogenaamd goed voor hebben met de, met de illegale of afgewezen zielzoekers, zelf geweld niet, schu niet uh, schuwen. Ja, wat is daar aan de hand, Jaap Stalenburg in Amsterdam? Ja, ik vind, het, ik vind het heel lastig om het exact te doorgronden. Want er zijn natuurlijk, je hoort over groepen waar we nog nooit van hebben gehoord. En dan, antifa gaat het hier antifa, over. Antifa, ja. ja, maar goed, ik heb überhaupt dat hele antifa. Dat, dat, vind, dat, vind, dat is voor mij ook een club waar ik, waar ik ver van weg blijf. En wat ook echt gewelddadig trekjes heeft. Dit ja. Dit probleem had eigenlijk al lang opgelost. We zijn nu al praten over de situatie is ontstaan... omdat een overheid niet ingegrepen heeft... op het moment dat ze dat misschien hadden moeten doen. Ja, Een club waar u ver van weg wil blijven, dat is Antifa. Een club waar u nog niet ver van weg wil blijven, is de PvdA. En die club maakt een ruk naar links. In het de debat op rechts, want dat is dit nog steeds pnl opiniemaker Speelveld is in dit geval het pensioendossier. Hoofdrolspeler, PvdA-voorman Lodewijk Ascher. De 1 heeft 10, 20, 30 jaar... Zwitserleven gevoel uh, met musea en stedentrips. Mm -hmm. En de ander redt het niet om überhaupt gezond de eindstreep te halen. Dus wij hebben gezegd, ja, de pensioenen voor de toekomst moeten betaald worden. Dus het moet meegroeien, maar langzamer. Dus voor ieder jaar dat we met z'n allen langer leven, een half jaar langer werk. Ja. Dat maakt het mogelijk om voor veel meer mensen wat eerder te stoppen. Ja, eerder stoppen met, me met werken voor mensen met een minder hoog inkomen. Dat is de inzet van de nieuwe PvdA nieuw. Inderdaad, want na de opeenvolgende verkiezingsnederlagen... is het tijd voor een nieuw profiel. Of misschien juist wel een ouderwets profiel. Ons ideaal is hetzelfde, maar we kunnen alle ballast kwijt. Uh, we hebben de vrijheid om het allemaal opnieuw te doordenken. En niet in mijn eentje, maar ik haal er experts bij. Ik praat met mensen. Ik kijk in het buitenland wat voor voorbeelden er zijn. En dan kan je ook weer ja, kleur op de wangen terugbrengen. Kleur op de wangen. Rood het liefst. Dat is het doel van Ascher en zijn ingekrompen PVDA. Maar waar ligt die ruimte voor die partij? Op links? En met welke idealen krijg je de zoekgeraakte achterban weer terug? En beter misschien met welke daden? Sibinia, daar wil ik met u over beginnen. Want er wordt altijd maar weer ges gesproken over idealen. Dat hooggestemde ideaal. Ja, eh, als je. Eh, de, de, de, de, ook Ascher gaat nu niet vertellen wat idealen zijn. Die worden kennelijk. Als vanzelfsprekend aangenomen. Maar voor de kiezers van het land. en misschien zelfs voor de leden van de Partij van de Arbeid. en zeker kritische leden van de Partij van de Arbeid. Uh, is het wel net zo interessant. Wat de daden zijn die je baseert op die idealen, we hebben we natuurlijk toch gezien dat afgelopen decennia uh, dat de PvdA dan weer een, een bocht naar links maakte en dan weer een bok, bocht naar rechts zou je kunnen zeggen. Het laatste is het niet altijd onder links of rechts vatten, maar je kunt wel zeggen dat de, de PvdA uh, aan de ene kant welkom, uh, dat het heel uh, uitnodigend was voor immigranten zou je ja. kunnen zeggen. Immigranten, zeker met lage opleiding en weinig werkkansen, die zijn een bedreiging voor de verzorgingsstraat. en de PvdA die die, die, die profileren zich als de hoeder. Misschien wel als de uitvinder van de verzorgingsstaat. Nou, dat, dat zit niet lekker natuurlijk. En de afgelopen twintig jaar hebben we zowel bij Wim Kok... Uh, als bij Wouter Bos uh, en misschien ook bij Job Cohen... kunnen zien, en trouwens ook bij, bij Lodewijk Asje tot een paar maanden geleden, kunnen zien... dat de PvdA vrij makkelijk meeging... bij het inkorten en inperken van de verzorgingsstaat. En daar is de PvdA niet voor opgericht, lijkt mij. Uh, trouwens, u zegt dat, hè? Lodewijk Asje tot voor kort ook... want die was nou. natuurlijk uh, vicepremier. Uh, wat doet dat met zijn geloofwaardigheid? Dat hij zo snel daar op zijn eigen beleid eigenlijk weer terugkomt? Nou, dat is precies het punt. Uh, kijk, als hij nou minister was geweest van... Ik noem wat uh, verkeer in waterstaat. Nee, hij was minister van Sociale Zaken. Hij is zelfs degene die de, de, de huidige... en inderdaad vrij radicale verhoging van de AOW-leeftijd... tot aan Sint-Jutem is. Want het gaat uh, vanaf 2021 of daaromtrent, dan gaat het niet meer op een vaste uh, leeftijd. Nee, dan gaat het volledig... Eén op één meebewegen met de levensverwachting. Nou, dat heeft hij doorgevoerd nog maar twee, drie jaar geleden. Dat maakt zijn geloofwaardigheid er niet groter op. Ja, we hebben, dat zei ik al, een kritisch PvdA-lid aan tafel. Dat is mooi. Jaap Stalenburg... Um... Over die geloofwaardigheid van Asje eerst, hè? en dan hebben we het zo dadelijk wel over een eventuele ruk naar links die hij nu uh, uh, neemt. Wat vindt u daarvan, die geloofwaardigheid? Kan, kan die zo snel op zijn schreden Ja, terugkeer? Ik moet zeggen, daar heb ik wat minder moeite mee. Want kijk, Asje was minister van Sociale Zaken in een periode dat het, uh, dat het echt crisis was. En in die crisisperiode zijn er, zijn er beslissingen genomen die voor bepaalde groepen niet goed zijn uitgepakt. Met name ook uh, voor de, voor de AOW'ers. En ja, dat hij op zijn schreden terugkeert, ja, ik vind dat in de politiek, als je dat eerlijk toegeeft en je hebt het verhaal erbij, vind ik dat niet zo'n probleem. Mag je Zouden dat toch niet Die maatregelen zijn niet genomen voor de crisisperiode. Die maatregelen zijn in belangrijke mate genomen voor de lange termijn. Ja, want dat, toen een eeuw. andere discussie was over nee, de andere Nee, maar dat is heel Als je he? nee, maakt een fout die velen maken, die ook VVD'ers maken, van ja, nu in de crisis gaan we nu weer dit en dat. Wat gebeurt er in een crisistijd? Ga je de belastingen verhogen waardoor de crisis nog erger wordt? Als je die heeft dus hervormingen doorgevoerd. Dat heet dan hervormingen, als je wel lange termijn de maar AOW leeft. Ja, maar de financierbaarheid ook. De financierbaarheid van, van de AOW in 2083, die hoef je niet te betalen in 2015. Uh, dan nou. gaat het uiteindelijk over hoe uh, deugdelijk is dit plan, dat hij dus nu hier voorlegt. Nu eventjes achter dat ideaal, dat erachter schuil gaat, hè, wordt een ruk naar links genoemd. We moeten meer kleur op de wangen. De kleur rood moet ja, dat zijn moet terug. de politieke waarnemers die het roepen. Ik, uh, ik vind idealen een jeukwoord. Politiek is gewoon, is gewoon handwerk. En daar mag je best bepaalde principes bij hebben. Maar idealen staan mag voor mij echt in het jeukwoordenboek. Wat <lacht> ik, eh, ik vind ook een ruk naar links, wat dan weer geroepen wordt op één punt. Ja, dat vind ik ook. Eh, ik vind het wel een ruk naar links op één onderdeel. Maar dan kom je op een links speelveld... waarin ook rechtse partijen als de PVV zich bevinden. Het is tegenwoordig aan die linkerkant... als het over de sociaal-economische onderwerpen gaat, is het vrij druk. Want er staat Henk Krol en dan staat de PVV, er staat de SP... er staat de, tegenwoordig ook GroenLinks. Ik denk dat de PVDA veel meer met een nieuwe met hele een hele andere koers bezig is. En met een inhoudelijke koers denk je. Met een, en ik denk echt. Ik, ik heb het gevoel. En ik heb de afgelopen maanden nogal wat mensen uit de top van de partij gesproken. Ook eh, en ik heb het idee dat er, dat er, maar goed, nu ga ik heel voorzichtig speculeren. Je mag me corrigeren als het, als het beeld niet klopt. Kijk, op die sociaal-economische onderwerp, pensioenen bijvoorbeeld... komen er straks nog een aantal aan uitkeringen zullen. Ook jeugdzorg is een heel groot probleem. Ja. Daar wordt samenwerking gezocht. Dat is meteen eigenlijk na de formatie afgesproken... dat daar de, de traditionele linkse partijen zouden gaan samenwerken. Dat is afgesproken. Nu komt, nu komt mijn ander punt. Ik denk dat strategisch gezien de Partij van Arbeid daarna doorschuift. Naar wat een beetje het verstandige midden is. Een beetje de groep, de groep Nederlanders die het extremisme te linker en te rechterzijde een beetje, een beetje zat zijn. En die gewoon uh, die, uh, ja, die, die andere columns lezen dan uh, heel veel heel dat Nederlanders. Dat denkt u omdat u gesproken hebt met de nou, top nee, van de partij. Ik heb veel PvdA gesproken de afgelopen tijd. Want ik heb deelgenomen aan de campagne in Heerenveen. Zeker. Dat is de meest conservatieve. PvdA-gemeente van Nederland. Daar beslissen twee mensen nog over het lot van politici. Dat is een klassiek voorbeeld voor het Openluchtmuseum straks. Maar als je het even doorgaat... ik merk heel sterk dat er een PvdA-behoefte is. En dan kom ik vanzelf, en ik noemde het net al... bij het voorbeeld van de Deense Sociaal-Democratische Breed. Er is in de Partij van de Arbeid een toenemende behoefte... om problemen wel te benoemen. Of nou, migratie, integratie, Europa. En ik denk dat de botsing die een beetje op dit moment... de komende tijd in de PvdA gaat plaatsvinden... want dat zal dan een ruk naar rechts zijn voor een deel. Van, van waar, waar gaat het evenwicht ontstaan tussen die ruk naar links... op die sociaal-economische onderwerpen... MSN en een ruk naar rechts op, op onderwerpen die ik net noemde. Dat is alleen Ik wil gaan... even Sietje erbij betrekken nu. Uh, want uh, u bent nog niet zo heel lang geleden vertrokken uit Nederland ja. naar Duitsland. Maar toen u nog in Nederland woonde... toen hebt u de, de PvdA ook wel af en toe zien schuiven. He, van links naar rechts steeds een nieuwe koers. Um, ja. hoe, hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik zit nog even te broeden op dat ideaal. Uh, uh, ik, ik, uh, ik heb niks met idealen. maar nee, links. links wel dat het niet werkt. Ja, maar ik zie dus wel dat, dat links het zonder idealen überhaupt niet kan. Er is geen alternatief voor het, voor het gebrek aan idealen. Of, uh, dat wordt niet geformuleerd. En met, daarbij bedoel ik bijvoorbeeld realistisch, realistische politiek bedrijven. En dat is dus uh, dingen benoemen, zoals in Denemarken exact. nu gebeurt. Dus... Uh, dus er is wel degelijk een soort van verslaving aan de ideologie. Als, als, als dat ideaal is, dan niet... ik het met je eens. We ja. noemen van kwesties. Van maar er, u zegt een verslaving nee. aan de ideologie. Is er ook een soort verslaving opgetreden aan vernieuwing? Want er wordt zo vaak vernieuwd ook, hè? Bij de bij PvdA? De PvdA? Ja, maar ik vind het allemaal heel oppervlakkig. Het ik, ik, ik, ik, ik komt bij mij niet eens meer binnen als een soort van... als een, als een verschuiving. Ik zie gewoon nog steeds een, een kleur op de ja, maar wangen... Maar, maar, die ik gewoon maar even nou, ook, schaamrood Ja, Ik vind het gewoon heel... Ziet, nee, maar in Duitsland heeft hetzelfde. Je armoedig. ziet dat die SPD ook op die onderwerpen... Als inter, op het migratie, integratie het, aan het schuiven is. Dat gaat... Nou ja, het is de, voor de, voor de, voor voor de bühne... Het, het is heel erg uittestend. Hè, de, uh, het is uit Testing the waters, zoals het dan heet. Van, misschien willen mensen dit... Wel horen, maar ondertussen zit de SPD in Duitsland in Berlijn. Met name, dat weet ik dan toevallig, daar heb ik een keer een stuk over geschreven. Die zit met zijn tentakels helemaal in allerlei uh, minderheden, uh, organisaties die. Uh, moslim, jongerenorganisatie, anti-Israël-organisaties. Uh, uh, dus voor de Sharia-wetgeving, integratiecomitees voor Sharia-wetgeving. Dat, dat zie je allemaal niet als, uh, als de SPD, uh, minister van Justitie uh, mooie woorden spreekt over we moeten realistisch zijn over de vluchtelingenstroom... en het antisemitisme wat meekomt. Vind ik dat niks betekenen. Op het moment dat je, dat je daadwerkelijk in het veld, hè, zoals het dan heet, uh, gewoon. Uh, te, ja, getrouwd ben met allerlei ja, organisaties. Te veel een lege huls veranderen. misschien, toch, Sibinia? Nou, uh, uh, ja. als, kijk, het is inderdaad zo dat als je uh, zo, zoveel geïnvesteerd hebt, dat begrip wel ja. te gebruiken, in minderheidsgroepen, in uh, geïmporteerde kwetsbaarheden, en wat ik meer zei, uh, dan weet je dat je vorige ...doelgroepen kwijtraakt. Dat is ook de les die de PvdA ja. kan trekken. De PvdA die was er eerst voor de arbeiders... ...en voor de bejaarden... ...en voor de kwetsbaren en voor de zieken. En op geven het moment aandacht... ...naar nieuwe kwetsbaren. Tweeën uh, geïmporteerden. Ja. Van, ja, dat was een beetje op gezegd. Geïmigreerden. Ja. Uh, en, uh, en dat, dat is niet per se hetzelfde belang. Want als je, je kunt kiezen, en bij een verzorgingsstaat moet je kiezen voor, voor de nationale verzorgingsstaat. Want als je dan als verzorgingsstaat de hele wereld wilt gaan redden, dan kun je de verzorgingsstaat net zo goed opheffen. Ja. De PvdA heeft dat probleem nooit opgelost. En de, en dat, maar de kiezers en de leden hebben dat wel opgelost. Die zijn dan maar weggelopen. Ja, precies. Um, dat is de zorg, inderdaad. Ja, op Stalenburg. We hebben nu even gekeken naar rechts, naar onze oostenburen, uh, daar waar u woont, Sietske Bergsma. Maar u noemde net al een paar keer dat voorbeeld van Denemarken. Laten we dat daar eventjes eh, bij pakken, want daar zijn de sociaaldemocraten bezig zich ja, opnieuw uit te vinden, laat ik het zo zeggen. Niet met een ruk naar links, zoals je misschien hier in ons land bepleit, maar met meer aandacht voor nationale identiteit, met waarden en normen en tegen nog meer immigratie van niet-westerse allochtonen, veelal moslims. Over de koerswijziging hoort uw partijleider Hendrik Sars Larsen. Het is een basic dilemma van een sociaaldemocraten You wilt want to be a good person. You want to uh, endorse human rights and uh, you don't want to get into any kind of discussion of xenophobia or racism or anything like that. Therefore, the instinct of many uh, social democrats is that don't talk about that. That's the agenda of the right and, uh, and the far right. Was it like a taboo? Yes, of course. Ja, dit komt uit een, een hele mooie reportage. Overigens gemaakt door de collega's van Nieuwsuur. Jaap Stalenburg. Dat, mm. dat instinct wat heel veel sociaaldemocraten democraten hebben hier. Daar praten we niet over. Dat, dat, is, dat is te precair. Hebt u dat ook ik gehad als dat, PvdA? Uh, ik heb daar niet zo heel veel last van. Maar ik, ik hoor die Deense praten. Ik, ik ben het eigenlijk voor 80% met hem eens. Ik denk dat we alleen daar wel een, zeg maar, een Nederlandse variant op moeten zien. te dus de, vinden. Kijk, Denemarken, is, Denemarken en Nederland kun je denk ik uh, wat dat betreft zich last, lastig met elkaar vergelijken. Waarom? <laughs> Ze lijken juist zo meer ah, op elkaar hij raad dan, raad dan je dan dan zou denken. een heel landelijk thema. Hij zegt gewoon van: als jij iets kritisch zegt over islam, integratie, vluchtelingenpolitiek, is word daad je daad weggezet daad als een islamofobe. Is is, dat is van Frankrijk tot Italië, tot Duitsland, tot Nederland. Het is overal hetzelfde. Maar nou, ja, ja, ja, het, de bijzonderheid van Denemarken is dat de Sociaaldemocraten daar altijd mee gedaan hebben. Laten we niet vergeten dat de koers van het beleid in Denemarken, van de regeringen, al sinds de eeuwwisseling, veel sceptisch zijn op immigratie. Ook qua Europa zijn ze afstandelijk, maar ik zou zeggen. En aanvankelijk zat de PvdA daar, ik, dat daar bezwaar tegen te maken. Alleen of je 10, 15 jaar later bewegen ze dan in de richting van wat vroeger ja, de populisme heeft. Maar jij denk, als toch je nu even voor wat vraagt. Ik praat niet namens, vind ik dat de Partij ja. van de Arbeid in Nederland eigenlijk... Uh, eigenlijk dezelfde fout heeft gemaakt. Kijk, en dan niet onder Asscher en Samsung... maar met name onder Ad Melkert... waarbij ongeveer iedereen... En Job Cohen, daar word je bijna, eh, bijna gecriminaliseerd. Maar niet, je... niet te ver nu de geschiedenis in daar, want ik wil van u weten. Want u, u, u zit dan nog steeds aan die vergadertafels van de Partij van de Arbeid. Of dat nou in Heerenveen nou, is? Venis... Er zijn tegenwoordig mensen al borreltafels, ja. want de gezelligheid is... Maar mag u dat nu allemaal wel zeggen dan? Die nou, ik vindt, ik, wat ik mag zeggen, dat bepaal ik zelf. Kijk, ik... Ja, maar hoe wordt erop gereageerd? Nou ja, je merkt dat het bespreekbaar wordt in de Partij van de Arbeid. Ook op een wat lager niveau, bij, bij, op leden, bij kaderleden. zeg maar De klassieke onderwijzers en ambtenaren. Ja, het, wordt, het, is, het is bespreekbaar geworden. Ja, en uiteindelijk ja, krijg je dat het, het, het hoofd beweging, hoor. Nee, ik merk het nergens aan. aan. Ik denk nou, dat de ja. angst om, mee, om, om het rechtse discours, om het zo maar even te, te zeggen, te volgen. is natuurlijk enorm. Want dan moet je eigenlijk zeggen: jullie hadden gelijk. He, met jullie bedoel ik dan mensen, partijen zoals nou, voor ik durf voor dat Democratie. Te dat die Pim of Pim Fortuyn op bepaalde gelijk Nee, maar dat is extra pijnlijk Pim, omdat het een moreel debat is. Het het is een moreel gestuurd ja. debat is geweest. Dus voortdurend met. En dan komen we weer met een Duitse hint. Voortdurend met een lichte verwijzing naar Hitler of Holocaust werd nee. iedereen die maar iets zei over ja. dat je uh, wellicht anders naar de vreemdelingenbeleid moest gaan ja. kijken. Die werd weggezet. Ook bij de PvdA. Dit, dat is trouwens zelfs waar de bossen overkomen. Dit is overkomen, geen hè? exclusief hè? Zelfs... PvdA verhaal. Maar nee, nee. Met de CDA is het niet anders. Zeker. Maar het, het op morele gronden wegzetten ja. uh, van mensen. Dus niet op argumenten, maar op morele gronden. Ja. Dat is wel meer een kwestie van links dan ja. van het de een, Het wordt andere ook steeds erger. Het steeds, steeds erger. Oh, want Jaap nee. Stalenburg zegt, we gaan misschien eens een deens model krijgen dat we er wel over ja, laat, ik dat niet, laat ik dat niet een fout van de P van de A noemen. Maar gewoon van links op zichzelf. Dus GroenLinks, euh, links wetenschapper, linkse wetenschappers, linkse journalisten. Die echt inderdaad op de man spelen. Als je een debat probeert te voeren over thema's die gewoon moreel inderdaad heel gevoelig liggen. En uh, het gaat niet meer over de feiten, weet je. Het maakt helemaal niet meer ja, uit maar of, dat is, waar, dat of is het dat is andersom. Ik blijf even bij Sitske Persmo, want echt. bent u daar zelf ook slachtoffer van geworden? Nou, ik, ik noem mezelf niet graag slachtoffer, maar Onderdeel ik krijg van wel eens verwensingen eh, ja, op Twitter... Uh, en do dat zijn dan inderdaad do do, do do die woorden die het niet %uh, zeer verder, hmm? nee, doet niet echt zeer toch? Nee, ik heb daar zelf, ik, ik vind het het ja. waard. Hè? In die zin incasseer in ik dat als een soort van, het hoort er een beetje bij. En, uh, maar ik vind het, ik und, ik vind het, vind het ook wel zichtbaar maakt, het, het maakt ook zichtbaar dat maar mensen geen, ik, geen tekst hmm? hebben eigenlijk. Ja, precies. Maar wat ja. ik erger vind, kijk, dat ik racist word genoemd op Twitter of zo, maar dan omdat ik iets, inderdaad over vluchtelingen of zo kritisch schrijf. Uh, over het beleid, met name. Ik schrijf nooit kritisch over mensen of moslims. Het gaat mij, mij vooral echt om de structuur van het probleem. Maar goed, wat ik erg vind is dat ik merk dat andere mensen om mij heen daar een soort van van wegschuwen. Dus die hebben van, oh, daar is die, die, die persoon die is misschien een beetje besmet of wat dan ook. Die, het isoleren van mensen op rechts is een soort onderdeel van, van de tactiek. Ik nu, heb ja, ik ja, maar goed, denken. als ik nu trend zie, en ik denk maar, dat wat dat betreft uh, Denemarken toch wel een trend wordt. Ik mm -hmm. denk dat dit de komende jaren, want dit discours, kijk, punt, bent dat ja, extreem als met elkaar in discussie gaan, ontstaat het midden ook iets. Ik denk dat al die onderwerpen dat, dat het kom, dat het komende jaar dat die discussie niet minder scherp wordt. Ik, ik denk dat het niet zozeer het midden is, ik denk dat dat realistisch en feitelijk nou, wordt. Nou, en, en daarin loopt Denemarken inderdaad voorop. En, en Duitsland is het belangrijkste windgebied, want daar dat is natuurlijk mm. een land dat op morele gronden al sinds 1945 niks meer mag vinden of zeggen. Uh, Jaap ja. Stalenburg, we hoorden deze uh, Deense partijleider, Larsen, zeggen, you, you always wanted to be a good person. Ja, dat dat is, heeft ons partij Dat herkenbaar. Maar, maar ja Stalenburg, op zich is daar natuurlijk helemaal niks. Maar iedereen wil toch eigenlijk wel een, go een goed mens zijn? Gelukkig ja, wel, maar. maar. Kun je ook dus dat... ook een goed mens zijn? Dat is dus de vraag. Door tegelijkertijd kritisch te zijn hè, op, de, op die immigratie. Kan dat binnen uw partij? De PvdA. Dat kan, ik heb de indruk dat dat op dit moment kan. Ik uh, merk alleen met name eind jaren negentig. Het begin van uh, zeg maar tussen 2000 en 2005 dat het een stuk minder was. Ik merk dat er, dat er nu thema's zijn die ook op ledenvergaderingen worden besproken. Ik merk dat, uh, dat er ook problemen durft te benoemen. Alleen, dat mag het mag wel een kader omheen. Ik vond het echt een, een hele heerlijke uitspraak. van die niet echt van op zo'n nee nee, zo, nee, nee, ja. maar, nee, maar dat de man zegt... van ja. je wil natuurlijk een goed mens zijn. Dus eigenlijk is vermoedelijk het ideaal... terug ja. van de sociale commissie, althans in Denemarken en misschien elders ook... terug te brengen naar de behoefte om een goed mens te willen zijn. Ja. Eén. Ten ja. tweede, dat het goed mens zijn... dat wordt ook gebruikt natuurlijk... Op, dan komen we het thema wat net al horen, ja wordt ook gebruikt om andere mensen af te serveren... want die zijn er kennelijk minder goede mensen. Een deugd niet. Nou, daar, dat, is, dat is echt dat is echt Nee, dat geldt niet voor jou natuurlijk. Ik, nee, maar ik, ik, heb er ook, ik vind het ook echt heel ik nee, maar het. Maar het, het idee dat je mensen moet helpen... door dan de, hè, dus de vluchtelingen... laten we hadden het, net, laat het daar maar even bij houden... door de islam zeg maar, te, te, hè, te, te beschermen... Voor, voor moslims... is natuurlijk wat anders dan mensen helpen. Nee, klopt. Maar ik zie dat in Nederland... veel meer dat het... Dat, dat, dat, dat, dat, dat good men of good women zijn... zie ik nu veel meer bijvoorbeeld bij D66. Veel meer dan bij de Partij van Arbeid. Ik wil toch ja, even... Ja. Het ja. dus, ja. Ja. Nou, maar Sietske Bersma, schieten we er iets ja, mee op? Of is het zo over tien of vijftien jaar.? Ja. Oh, er wordt iemand gebeld. Dat kan allemaal tijdens deze uitzending. Oh, dat is je. Serie. Ik om, uh, om reageert op, ter op, ter op, op, op, op ja. deze uitzending. Sietske Bersma, ja. ja. ja. ah, schieten we er iets mee op? Want Pim Fortuyn, dat is inmiddels vijftien jaar geleden alweer. En toen speelde deze discussie ook. Schieten we er ah, iets mee op? Of blijven we gewoon in de vicieuze cirkel redeneren? of ik er iets mee opschiet? Nou, de samenleving. De PVDA, want dat is het vertrekpunt geweest. Maar... Schieten we er iets mee op? Ik begrijp de vraag niet helemaal, maar... Uh, ik... Ja, ik, kijk, Pim Fortuyn was natuurlijk echt wel een eenling. Zo herinner ik me een beetje. Die, die stond heel erg alleen in zijn ideeën. Niet, wordt, en, het wordt het realistischer? Het was, Dat was niet zo'n eenling. Uh, uh, maar kijk, kijk, kijk, je moet het kunnen in een trend zetten. Ja. En dan, dan was Pim Fortuyn echt niet de eerste. Ja. Uh, dan was van, van de bekende politici, uh, was vanaf 1990 natuurlijk liep al vooruit... Ja. Uh, en, uh, maar goed, het, het, het, de, de morele druk... die houdt het, het zicht op de feiten en het reëel beleid... Uh -huh. wat er vaak rechts wordt gevonden, uh, ja, maar op. Dit is, dit is en, en maar maar, zijn maar het, ondertussen zijn er zoveel kiezers die weglopen... bij de exact, partijen de, die, de wal, die, die, die zich schip, in de morele ja. val houden... Dat je zowel in Duitsland, dus wat, de, de, de, de, zeg maar de eurofilie in Duitsland, die is echt nu aan het breken, ja. onder druk van het feit dat Duitse kiezers op de AFD hebben gestemd en dat er ook de CSU er geen zin meer in heeft. En, eh, en trouwens, de Duitse FDP, de Liberalen, die willen ook kritisch zijn op Europa. Dus als het gaat om Europa, asielbeleid, eh, dat type zaken, eh, maar dan die, gaan we. we. die denner dan, die, die we, trein dan die al voort, hè, die uit Brussel. Dus dat is al heel moeilijk om daar een soort van realistisch beleid tegenover te zetten. Dat zou betekenen dat je alles weer gewoon op de schop moet gooien. En ja, maar, gaat, maar dan gaat dat op zekere hoogte dat gebeuren. gebeuren. Onder, druk, onder druk van bevolkingen. Ja. Als, als onze democratie ja, maar dat nog een beetje functioneren... De wal, dan gaat, het, gaat... de wal gaat het schip keren. Kijk, die Partij van Arbeid kan wel blijven volharden... in dat een goed mens willen zijn. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment -hmm. heb je dan, heb je dan, heb je dan nog twee of drie... Het betekent niks als, als je geen ethiek en geen um, kompas hebt. Over dat schip, hè? juist Burg, Blijft u op dat schip? Ik blijf op dat schip. Ik erg me aan een lokale situatie. Want het probleem met de Partij van de Arbeid dat is dat ze het landelijk best helaas doen met goede politici. Maar zodra je bij een afdeling terechtkomt, krijg je het met oud-burgemeesters te maken. En dat is de afdeling Heerenveen nu, moet ik vrezen. Ik noem hem wat. Nee. En daar, daar kies je een wethouder in plaats van een politicus. Kijk, maar goed, dat probleem dat zie je ook bij het CDA en bij de VVD. Dus dat zijn universele democratische problemen. U blijft ermee getrouwd. Uh, ik, ik wil u bedanken. Ik heb heel voor veel de... vertrouwen in je Ascher, overigens. Ook in dat hele proces wat ik schets in het wat realistischer maken van de partij. Um, Jij niet de siep? Da da da wow, daarover Ik gaan we kan... zo dadelijk nadat uh, dit programma is afgelopen. Misschien onder het genot van een drankje nog even doordiscussiëren. Ja. Ik wil u bedanken, Jaap ja. Stalenburg. Kritisch PvdA-lid die gewoon op het schip blijft. Dank u voor uw bijdrage aan WNL-opiniemaker. Sietske maar voor u geldt hetzelfde. Graag gedaan. Uh, go goeie uh, terugreis, hè? Ja, maandag. Naar Duitsland. Ja. Maandag, oké. Okay. Sibynia opiniemaker, fijn dat u er was. U uh, bent trouwens ontzettend nieuwsgierig naar Lodewijk... als je wat u verder gaat doen de komende tijd. De ja, ook. Uh, daar gaan we het later nog over hebben. Na zeven uur, dus, dus over een paar minuten... kunt u luisteren naar de drie uur durende koningsspecial van WNL... hier op NPO Radio 1. Met Margreet Spijker en daarin blikken we terug op vijf jaar koning Willem-Alexander. Morgenochtend om half tien is WNL op zondag en ook weer op NPO 1. Met onder andere staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland. Radio 1. De eerste zwaluwen zijn terug en ja hoor, het lijkt wel zomer. In dit jaar van de huiszwaluw wordt iedereen uitgenodigd... om zelf onderzoek te doen aan de zwaluwnesten rond het huis of het huis van de buren. Het is meestal zaterdagochtend. Een uur zitten, wat langer. Al die nesten hebben een nummer en daar schrijf ik dan op wat er gebeurt. Verder in Vroege Vogels een eenvoudige samenvatting van de evolutietheorie van Charles Darwin. We helpen trekkende glasaaltjes door de sluizen. En Nederlandse onderzoekers kijken in Mexico hoe de veeteelt het oerwoud heeft veranderd. Tot 500 jaar geleden. Waren hier geen grote grazers? Waren hier geen graslanden? Dat is allemaal jungle? Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws, nieuws van, van alle kanten.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 Mozarts ontroerende mis in C-klein. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering? Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen die opgroeien in armoede. Help mee en steun ons tijdens de week. Meer weten? Kijk op Kinderhulp.nl